Het weer, vanavond en vannacht veel regen en wind op de Waddenkans op storm. Morgen afwisselend zon en buien, het wordt al 9 graden. In de avond weer veel wind, in het Waddengebied stormachtig. Ook de dagen daarna aanhoudend wisselvallig, met vol tijd op tijd veel wind. Dit was het NOS-journaal. ABB nou, Verkeersinformatie We vielen op de A20, Gouda, Hoek van Holland... tussen Knooppunt Gouwen en Moordrecht, 2 kilometer. Een ongeluk op de A58, Breda naar Eindhoven...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 Reintjes. Een heel goede avond. In deze eerste week van dit nieuwe jaar praten we in twee dingen met babyboomers... die dit jaar 65 worden, of al zijn net. 65 jaar, dit allemaal dus.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 Als joggie raakte Auger Lussink niet uitgekeken op kledingetalages. Ik wil dat fucking niet. Jaren na zijn opleiding middelbare detailhandel. vloog hij als directeur de hele wereld rond. voor damesmodezaak Laura Ashley. Eind jaren tachtig begon hij zijn eigen zaak. I'm really happy that finally we have a store in P.C. Hoofdstraat. Inmiddels is zijn herenmodezaak uitgegroeid. tot een imperium dat de bekendste mensen van Nederland kleedt. Pim Fortuyn was er één van. Dit was zijn favoriete plekje hier. Ze dus geef me even een koffie en een sigaardje. En toen uh, zei hij van, nou, hm, lekker hier zitten. Want dan ga ik even naar mooie jongetjes hier kijken. OJ Lusink, dit jaar 65. Een heel goede avond, meneer Lussink. Goedenavond. Ja, als u terugdenkt aan die Pimfortuin, die mooie jongetjes ging kijken, moet u even lachen, hè? Ja, ja. Ziet u hem nog zitten? Ja, hij is een markante man. En, uh, ja, daar was er maar één van, hè? Hoe gedroeg hij zich daar in die winkel? Uh, zoals hij was. Brutaal. Uh, overheersend. Uh, maar ook heel lief. Heel, uh, heel charmant. En uh, enorm veel oog voor detail. En, uh, het leuke was, hij toonde zich erg open. Hij uh, vroeg altijd van, uh, wat zouden de mensen van me denken? Wat zou de koningin van me denken? <laughs> oh ja. dus, uh, en wat zei u dan? Ook nare dingen, wat hij altijd riep. <laughs> en zei u dan een eerlijk antwoord? Ja, ik ga een eerlijk antwoord. Nou, wat de koningin van u vindt nou, meneer Fortuyn? Dat was best wel, ik zei, nou die vind je vast niet aardig. Maar je hebt er hoop goed te maken. En uh, ga het maar proberen. Ja. Ik wil uh, in elk geval twee dingen met u bespreken... deze uitzending tot half negen. Het feit dat u 65 wordt. Ja. En, uh, en daar wil ik ook mee beginnen, uw liefde voor mode. Ja. Want we hoorden het al aan het begin, dat kleine mannetje, die OG, ja. die stond daar in die winkelruit te kijken naar de kleren. Ja. Wat was dat dan? Dat was bij Hirsch op het Leidseplein. Ja. En ik uh, stond daar als twaalfjarig jongetje met mijn moeder. En daar zag je de Jurk uit Parijs uh, van... Yves Saint Laurent en van Dior en van Chanel. En dat was dan een wereld die was niet in... Dat was niet Nederland, dat, was, dat kwam uit de wereld. En het, als die deuren open gingen, rook het naar, naar Parijs en het, naar Parfum. En, en het was echt een... Uh, toen dacht ik, dat wil ik ook. Ik wil in die wereld van mode terechtkomen, ooit een keer. Dat, dat, dat is grenzeloos en het... Dat, maakt, uh, dat opent mijn wereld. Uh, maar is dat dan inderdaad de wereld van pracht en praal ook? Of wat, wat was het dan? Ik bedoel, wat was dat dan, dat Parijs? Ja, het was, het, het, was het, het, het was gewoon de deur die je open wilde maken... naar iets wat je niet kende. En het was ook het, het, um, het verlengstuk van... Um, we, we kwamen natuurlijk uit een tijd van van wederopbouw uh, na de oorlog. Uh, de babyboom. Baby Het uh, was natuurlijk... Uh, doe maar gewoon en doe je gek genoeg. en Veel voor weinig. en uh, De jas van je broer aantrekken. en De schoenen van je broer dragen. En dat vond ik jammer en vreselijk. En toen dacht ik... ik wil dat anders. Ja. Ik wil ooit, als dat mij lukt... dat bereik hebben dat ik... mensen mag blij maken met dingen die... Uit, uit Parijs of uit Milaan of uit Londen komen. En had uw moeder dat door, denkt u? Ja, ja mijn moeder had dat door, omdat ze dat ook voedde. En uh, ik ging, hadden uh, thuis het geld niet, ervoor om, uh, om dat gewoon normaal te kopen. en Ze ging naar een winkel in de Kalverstraat, heet dat de Gerson. Mm -hmm. en die bestaan niet meer, dus ik kan het maar goed noemen. En, het, uh, en daar verzamelden ze in het seizoen de leukste dingen en die werden dan achter een gordijn gehangen en als de uitverkoop begon, dan waren wij de eerste die dat voor een andere prijs konden kopen. Oh, en, nou dat ja. waren goede contacten dan. Ja, maar dat was ook heel leuk van haar dat ze dat allemaal spaarde als waar in ja. zo'n winkel. Ja, ja. Ja. En wat, wat deed uw eigen vader? Mijn vader was verzetsman. Ik ben opgevoed door de stichting 45 En die, mijn vader is slecht uit de oorlog teruggekomen. En ik ben opgevoed door de Stichting 4045. Hoe bedoelt u opgevoed? Dat je je rapport moest laten zien en dat je begeleid werd. omdat ja, je, je, je, je had geen vader die echt uh, uh, een baan kon hebben... omdat hij psychisch heel slecht en ook lichamelijk slecht uit die oorlog terug was gekomen. Ja. En wat, wat, wat weet u nog van die tijd? Van die vader die dus zo in de war was eigenlijk ook? Dat ik geen vader had die bij uh, mee naar voetballen ging... of naar een Olympisch stadion toe ging of zo, of dat soort dingen. Maar dat ik er andere waarden heb meegekregen. Dat, uh, Welke? Dat je jezelf moet bewijzen. Dat je moet vechten voor dingen in je leven. En dat je altijd toch op jezelf wordt teruggeworpen... om te bereiken wat je wilt. En dat je van je eigen kracht uit moet gaan. En dat je het ook zelf moet doen, ja. En hoe was dat voor u om uw rapport aan zo'n stichting te gaan uh, laten Nou, vinden? dat was je fiets of geen fiets. Ja, <laughs> ja. Als je er vijf had, moest je je fiets inleveren. En dan um, zei mevrouw van Middel, Middeldorp, heet die niet meer. Ik zal de naam nooit vergeten. In de J.J. straat in Amsterdam. Van nou, als jij je fiets wil terug hebben, dan moet je weer een sessie hebben... En nou, dan ging je weer leren tot je weer een sessie had. En, en, en was dat iets wat uw moeder inderdaad moest gedogen? Of vond ze dat ook eigenlijk wel best, dat iemand haar hielp? Dat viel niet zoveel te gedogen. Het was, uh, het was juist een uh, ja, stimulans van, joh, uh, doe maar. En dan maar. Uh, ja, u kon er niet onderuit? Nee, nee. Maar uh, het lijkt me ook heel heftig voor een klein kereltje. Ja, maar je wordt er ook volwassen van en groot van. En, uh, het is alleen een andere jeugd gehad. Ik heb een andere jeugd gehad dan, een, dan veel andere. Maar ook daar wen je weer aan. En je kan ook de goede dingen eruit meepakken. Ja. Dat heb ik ge, ge, geprobeerd te doen. Ja. En hoe? Want u heeft, een, uh, he, u heeft een mooie carrière opgebouwd. Heeft uw vader dat nog meegekregen? Dat u een succesvol zakenman bent Nee, dat niet. Nee. Ze zijn allebei, mijn moeder, vrij jong overleden. Mijn vader was op en uh, versleten. Vindt u dat jammer? Dat ze dat niet meer hebben... Ja, ik heb wel het idee dat er op een wolkje boven iemand wel eens meekijkt. En, uh, ja? Dat zal best wel, denk ik, uh, ja. geeft dat een goed gevoel? dat gevoel. Ja, maar het is... Het is... Uh, ja. Of gelooft u het echt? Het geeft een goed gevoel, Ja. ja. ja. Want uh, u heeft eerst bij Laura Aisling een heleboel jaren gewerkt. Daar was u ook in een topfunctie. Had u ja. een eigen vliegtuig, is mij u verteld. Ja, ja klopt. Ja, ja. Waar stond u eigenlijk, dat vliegtuig? In Eindhoven en in Antwerpen. Ja. En... Omdat daar de landingsrechten ja. goedkoper waren. Ja. <laughs> en dan kon u gewoon, op, op, hoe lang van tevoren moest u zeggen... nou, ik, ik heb hem nodig vandaag? Ja, je, je boekte dat gewoon in op reizen. Maar dat lijkt, allemaal, dat lijkt allemaal veel romantischer dan het is. Want... Ik, ik, ik probeerde met één voorbeeld uit te leggen wat de betrekkelijkheid ervan was. Dan stonden we uh, in Rotterdam of op Schiphol. En dan kwam ik aanrennen en dan uh, gritserde ik nog een verstel in een boodschappenmandje... een uh, stokbroodje en een uh, pakje kaas van, van een, een supermarkt. En dan stond er een groot vliegtuig naast je. en dan dacht ik van... Hey, die hebben lekker koffie en eten oh. aan boord. En dat heb ik niet. En die mensen in het weer: zat ik maar daarin. Dus het is altijd relatief wat, ja. je, wat je meemaakt. Ja, ik snap het. Wat grappig. Ja, ja. En, maar goed, u heeft uiteindelijk dat leven achter u gelaten bij Laura Isley... en op een gegeven moment in de jaren tachtig besloten... nee, ik wil toch echt gewoon mijn eigen zaak. Ja. ja. Wat ik, was dat moment? Ik, ik ben overambitieus. En het, ik kan geen, geen limieten... En ik wilde zo graag en ik merkte gewoon dat ik niet de topleider was... die een wereld zou kunnen besturen met 3000 winkels of weet ik veel. Waarom niet? Waarom had u dat niet in u? Omdat ik niet goed genoeg was. En wat is ik, dat dan, niet goed genoeg? Ik was te veel detaïst en te veel perfectionist. en uh, Ik kon ook dingen niet loslaten. Ik nam het mee naar huis. En ja, ik, ja. Uh, te weinig van de grote lijnen? Ja, nee, maar ik, ik, ik, ik, ik werkte overdag, ik reisde s'nachts... Ik sliep een paar uurtjes en dat zes dagen in de week. Ik kwam op zondagmorgen thuis, ik pakte mijn koffer uit... en ik deed er weer schoon en was weer in. En ik ging zondagmiddag weer weg om vier uur. Um, dat lijkt allemaal heel leuk, maar dan is het leven ook niet... het leven wat je dan eigenlijk graag zou willen leiden... want het is één grote vloed van, van werk... En en als je dan overambitieus bent, dan laat je dat niet los. En dan verzuip je het werk ook. Ja. Overambitieus. U heeft een fantastische winkelketen inmiddels uit de grond gestampt, kan ik wel zeggen. Ja. Uh, journalist George Kelder is een van uw klanten. Een van uw ja. vaste klanten. En hij zegt dat uw invloed heel groot is geweest op de kledingstijl van de Nederlandse man. Even luisteren. Kijk, als je OG niet was geweest, dan hadden we echt nog allemaal in van die rode windjacks gelopen. Met van die vale grijze pakken eronder, uh, een beetje kartonig, Super 100 heet dat dan, of dus misschien Super 120. Uh, door Auger is Nederland er anders uit gaan zien. En kijk, vroeger kon je een Nederlander op ieder vliegveld er onmiddellijk uithalen. Nu is er, dankzij mensen als Auger, een soort elegantie gekomen. Ja, dat is leuk toch? Elegantie is er gekomen. Ja. Die, die elegantie die u zag hangen daar in die winkel op de, op de Leidse Straat. Of niet? Leidsplein. En dan Leidsplein. Ja, ja, ja. En, dan, uh, ja. en dan in de mannelijke variant. Ja, nou, het, het, het feit al dat je elegantie voor mannen kan uitspreken... daar heb ik ook aan gewerkt. Hè? Want het zat dus in een hoekje van... ja, maar een man mag niet denken aan elegantie. En uh, nu, nu kan een man een gezichtscrème gebruiken... en je kan zijn nagels verzorgen. En uh, die taboes die zijn er niet meer. Vroeger was dat was dat onbesproken. En bent u daarmee eigenlijk taboe-doorbrekend geweest? Ik heb wel geprobeerd om de man leuker te maken... en interessanter te maken en mooier te maken. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarethe Reintjes. Tot half negen praat ik met Ozee Lussink, modeontwerper... En uh, hij werkt samen met zijn zoons. Um, is het zo dat um, uh, zij um, het op dezelfde manier in hun werk staan als u? Ik hoop het van niet. Want ik vind dat iedere generatie het weer op hun eigen manier moet doen. Ja. Um, uh, ik probeer ze wel dingen mee te geven uh, voor hun eigen manier van werken, een eigen toekomst. Mm -hmm. Maar ze staan er veel moderner in. Ik heb altijd ervoor gevochten dat het bedrijf niet 65 jaar oud werd. Uh, Met u ten einde ging. Wat bedoelt u daarmee? Ja, nee, maar een van de grootste fouten van mannen van deze leeftijd... Ja. is dat ze zo dominant zijn dat ze hun eigen leef leeftijd... Um, dwingend maken voor het bedrijf. Dus dat het bedrijf ook 65 jaar oud wordt. Qua sfeer. Qua denken, qua sfeer, qua, denken, qua, ja, ja. Sfeer, qua uh, uh, ontwikkeling. Ja uh, en niet meer verjongd. En niet meer verjongd. Ja. Want wat uw zoon zegt, hij zegt ook, ik heb inderdaad ook heel veel geleerd van mijn vader. Um, Sander heet, uh, een van uw zoons. En ja. hij zegt over u het volgende: Om klein te denken, maar groot te acteren. In principe zijn wij een klein Amsterdamse familiebedrijf. Maar toch door de daden die we hebben. en mensen van ons zien en horen in het land. toch groot effect kunnen neerzetten. Ja, herkent u zich hierin? Want wat betekent dat precies, klein denken? Ja, dat is een Amerikaanse. van. echt uh, uh, small and think big. Hè? Dat ja, was de. Uh, ja, ja. uh, en um, dat is het gevoel voor detail. Dat. Dat alles belangrijk is. Dat elke klant die binnenkomt. goed geholpen wordt, service krijgt, aandacht krijgt, uh, eerlijkheid krijgt. Uh, heel belangrijk voor ons. En wat is eerlijkheid als het niet staat? Oprecht uh, iets goed doen met een klant. Niet proberen uh, iemand geld af te pakken. met iets waar hij later niet blij mee is. Uh. Maar stel, hè, er staat iemand in de winkel. Ja. en die wil iets, die zegt: Nou, ik vind het mooi. en u denkt. Nee, echt niet. Staat je niet? Nee. Wat dan? Dan krijgt u het niet. Nee? nee? Zegt u, nee, het gaat niet door. Ik zeg, ik, ik doe jou dag geen plezier mee om het aan jou te verkopen. Alsjeblieft, doe het niet. oh ja? Dan probeert ja. u iemand echt te overtuigen. Ja, ja dat allemaal heel duidelijk. Dat is heel, heel consequent. Maar ook mijn geweldige medewerkers die dat ook Ja, dat is geleerd uw lijn. Hebben. Dat is datgene waar u voor wilt staan. Ja. Dat ja. iemand die uit die winkel komt, er beter uitkomt. Ja. ja, ja, ja. En interessanter wordt. En... Elke man heeft wat leuks. Dus het leuke, elke man, mooi of redelijk, lang, dik of dun, uh, wat voor kleur die ook heeft, heeft iets leuks. Wat dat... is uw leuks? Wat, wat, wat, is het, wat is het leuke van u? Voor mij? Nee, ik ben. Ik ben uh, het leukste van mijzelf vind ik dat ik op de achtergrond wil blijven, dat ik het toverstafje over mijn klanten heen haal. En dat mijn. Het is, het is als iemand die een. Een, een, een toneelstuk regisseert, dan zijn de acteurs het belangrijkste. En mijn klanten zijn de acteurs. En daar wil ik een toverstakje uh, overheen halen... dat als een man op zijn kantoor komt en zijn secretaresse zegt... God, meneer Jans, wat is er met u gebeurd? Wat ziet er leuk uit? Dan denkt hij, hé, hey, het werkt. I did it. Ja. Oh, yeah, I did it. En dank, dankzij u dus? Dankzij ons bedrijf, ja. ja. Draagt u wel eens een joggingbroek thuis? Ja, op, op de bank. Ja? Als ik naar Radio luister. Ja. Dat was een inkoppertje. Ja, ja, ja. Maar goed, ook in... En zou u daarmee de straat op gaan? Mm, dat ligt eraan. Als ik de hond uitlaat, wel. Oké. Okay. Het uh, is, dus, is dus niet... Mensen denken vaak van mijn zoons en van mij... dat wij elke avond in smoking <laughs> parties aflopen en ja. handjes schudden. En zo is het leven gelukkig niet voor ons. Wat ik wel ergens las, is dat mensen bij u 24 uur per dag terecht kunnen om te passen. Mensen kunnen altijd op ons rekenen. En is dat ook om drie uur s'nachts? Als het zou moeten wel, maar het is geen gewoonte. Nee, okay. en het gebeurt ook bijna nooit. Nee, nee, oké. Okay, maar het is meer de, in, de intentie is er. Exact. Klanten, jullie zijn ja, exact. degene om wie het gaat. Ja. En als het echt niet anders kan, en je moet het vliegtuig hebben... vijf uur, ja hoor, ik kom naar de pc -hoogte. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld met kerst... dat er een man staat in Huis de Duin en zegt... ik ben mijn stik kwijt, wat moet ik dan nou doen? Ik heb dadelijk een kerstfeest en ik, nou, dan stap ik in de auto... en op kerstavond naar, naar Noordwijk toe om een stukje af te geven. Zo. Met liefde. ja. Uh. Um, uw bedrijf is een echt familiebedrijf, ik zei het ja. al. Uw twee zoons werken daar ook. Ja. Um, en wederom, uh, Jort Kelder uh, zei daar iets over. Het volgende. Als er mensen bij hem weggaan, dan voelt hij zich verraden. Dan voelt hij zich echt in de steek gelaten. En dat zit ook in zijn hele Italiaanse stijl. Het bedrijf wordt u toch geleid als een, als een familiebedrijf met zijn twee zonen. Hè? Uh, en wat mensen daaromheen. Maar het is echt toch een beetje feudale structuur. En je kan niet uit de familie stappen. Dat doe je niet. Is dat zo? Ik ben een Latijn. Ik, en ik, ik, het familiegevoel is groot bij ons. We geven elkaar allemaal, maar ook iedereen... vanaf de jongen die op de vrachtwagen zit tot het atelier... elkaar een hand. En als je hem een hand geeft, dan kijk je elkaar aan. Dus er is elke dag een contact met iemand. Uh, maar ook s'avonds, avonds, als je weggaat... Uh, dan wens je me een fijne avond en eet smakelijk... En, dan heb, en ook al is er overdag een, een woord gevallen, wat natuurlijk gebeurt. Dan heb je toch de plicht om een, een hand te geven samen. Dus je gaat altijd weer goed uit elkaar, want anders geven die hand niet. Je gaat weer goed uit elkaar. Nou, dat Latijnse gevoel, dat, dat, dat ook met die kleding natuurlijk heel veel te maken heeft. Mm -hmm. Dat gevoel, dat, dat zit daarin. Dat, dat, is een, dat is een van de... Een van de pijlers van het bedrijf eigenlijk. En bent u dan een soort Don Corleone die niet wil dat zijn zoon ze verraden als ze Ja, als nou, dat is wel heel zwaar. Ik, Corleone, uh, dat was een ander systeem. Nee, dat weet ik uh, wel. Dat ja, was een grapje. Maar het was natuurlijk, het was, um, uh, uh, als iemand zich kan verbeteren, dan moet hij. De wereld is zo groot en er is zoveel plekken onder de zon, dan en dan moet hij dat gewoon doen. Maar stel, uw zoon komt naar u toe. En hij zegt, papa... Zegt hij papa? Over s'avonds zegt hij papa en dag zegt hij Oké. Het is ja. s'avonds, met een wijntje erbij. Met een Want erbij. hij denkt, dit wordt een moeilijk gesprek. Ja. Papa, um, ik weet het niet. Of dit mijn toekomst moet worden. Wat voor gesprek nee. wordt dat? Dan um, vind ik dat hij het recht heeft. Want hij, je moet je geluk volgen. Ik vind niet dat ik hem moet verplichten om een leven te leiden wat hij niet wil leiden, um, dan, dan zou ik hem adviseren om het te doen. Ik zou hem ook misschien wel willen helpen, financieel dan. En ook willen beschermen. de dat, dat, dat, dat, dat vader met zijn kinderen, natuurlijk. Mm -hmm. um, maar ik, uh, ik, ik, ik weet niet of dat gebeurt, want ze zijn nog meer passioneel daarmee dan ik in feite. Want zou u het erg vinden? Ik zou het wel heel erg vinden, omdat. Ik heb dat gevoel dat ik generaties lang uh, uh, mensen gelukkig wil blijven maken. Als je bij ons bedrijf werkt, dan voel je je beschermd. Uh, het gaat om de continuïteit. Dan kan je een generatie lang de lol van hebben. Ja. Een fijn leven leiden. En... Of kan het ook, om het even de advocaat van de duivel te spelen, ook benauwend zijn? Nee, want dat dat proberen we te voorkomen, dat het altijd over die zaak moet gaan. Het is, we hebben ook heel veel lol. Uh, als we op reis zijn in Italië, dan hebben we ook plezier. Uh, uh, het is niet zo'n vergreep waar je in zit. Nee. U wordt 65 in oktober? Ja. Hoe is dat? De leeftijd zegt me weinig. Uh, ik ben daar niet mee bezig. Uh, het is een gegeven dat je 65 wordt... Uh, ik, ik, heb een, ik heb me altijd leeftijdloos gevonden gevoeld uh, en dat heb ik nog steeds ik, dus het uh, maakt niet uit nee maakt me niet uit is leuk maar bent u zich bewust van, van de levenslijn om het maar even zo te zeggen van hoe ver u op de levenslijn bent ik mijn vak is een centimeter dus het is dus één meter lang en als ik naar 65 kijk op de centimeter en ik denk dan 80 85 hoogheid, heb je nog kwaliteit van leven. Dus het stukje wat je nog te gaan hebt... van 65 tot 85 of tot 80, is een klein stukje nog maar. Dus dan denk ik, dan moet ik wel ervoor zorgen... dat ik die komende jaren die ik nog heb... Uh, dat ik het met elkaar fijn en goed heb. En uh, het, het, het optimale eruit haal wat erin zit, ja. Ja, want uw broers, die ook in het bedrijf werkten, ja. he, het familiebedrijf... Ja. die zijn jong gestorven Ja, helaas. Ja. aan de prostaatkanker. Eén wel, ja. ja. En um, heeft dat effect gehad op u toen dat gebeurde? Los van het feit dat er natuurlijk heel veel verdriet was. Ja, het gekke is, dat had ik ook met mijn ouders... dat je dan voelt dat je de generatie bent die, die weer afvalt, die gaat sterven. En dat er een nieuwe generatie dan weer die ruimte benut om hetgeen wat je hebt opgebouwd, voor te zetten. Mm -hmm. um, uh, sterven is voor je omgeving veel erger dan voor jezelf, denk ik altijd maar. Want je bent er zelf vaak niet eens bewust bij. Uh, maar ik zou er voor mijn familie en voor mijn, voor, mijn, voor mijn partner... en voor de kinderen om me heen... zou ik nog wel graag een aantal jaren willen mee. Doen. En het feit dat zij opeens wegvielen, maakte dat u um, anders bent gaan leven? Los van het feit dat u dacht: ja, ik moet het nog mooi invullen. Die, meer die... verantwoording. Meer verantwoording. Ja, ik had natuurlijk wel het bedrijf en we, we, we deelden dat met z'n drieën, later met z'n tweeën, Martin en ik. En toen dacht ik: het zit nu wel op mijn nek, op mijn schouder. En dat, dat geeft je verantwoording. Dat geeft je ook zorgvuldigheid dat je goed. Ervoor zorgt dat het allemaal doorgaat. Dat je medewerkers, die allemaal hun jeugd, hun energie... hun kracht hebben gegeven aan het bedrijf... dat het in stand blijft. Hè? Ja. Dat, ze, dat die ook een huisje hebben gekocht... en een vrouw met een kindje hebben... en een hondje hebben gekocht. En dat dat doorgaat. Dat, je, dat niet door domme dingen of door, door geen zin meer erin te hebben... Dat die mensen in problemen komen. Dat, dat, dat was ik me wel bewust. Want onlangs werd u natuurlijk ook op een afschuwelijke manier geconfronteerd met de dood. Doordat uw ex-vrouw Coco de ja, Meijer ja. zelf de dood koos. Ja. Hoe was dat voor u als ex-partner? Ja, heel, ze wilde dus bij mij weg. Hè. Ze wilde geen mevrouw Oge meer zijn. Nou, dat, dat was haar goed recht. Ik was wel heel bezorgd voor haar. Ik wilde ook voor haar nog blijven zorgen. Ondanks dat ze weg wilde. Um, maar ja, je, het mooiste wat ons rivier heeft gegeven... ons is een vrije wil natuurlijk. Hè? Dat je vrij kan denken um, en je vrij kan bewegen... maar je ook vrij mag beslissen. En, um, zij, wil, zij heeft ervoor gekozen om op eigen benen te gaan staan. En ik was ervan overtuigd dat ze dat niet kon. En ik heb ervoor gewaarschuwd... Laat me je nog even een tijdje helpen. En dan, um... Maar als er dan zo'n bericht komt wat er, wat er met haar gebeurd is... dan is het vreselijk, want ja, dat is het ergste wat je, je kan bedenken. Ook al leef je niet meer samen, er, er valt een stuk uit je leven weg natuurlijk. En is het zo dat, u, dat het u ook niet heel erg verraste eigenlijk? Omdat u wel verwacht had dat, het, dat ze het niet alleen kon eigenlijk? Uh, ik had niet verwacht dat ze zou doen wat ze gedaan heeft. Nee? Maar ik had, ik had wel gedacht, en zat een man en een vriend... Dat, dat ik vond het fijn dat ze iemand had. Dan kon ze het mee delen. Dan kon ze mee het leven delen. En dat, ik had gehoopt dat die man haar de steun zou geven die ze nodig had. Waarschijnlijk kon ze het bij niemand vinden. Het geluk ja. moet je het toch uit jezelf halen, bedoel ik te zeggen? Ja, dat was het waar we mee openden. Net. Ja. Ja. Daar ja. moet je het, uiteindelijk moet je het met jezelf doen. Hè? En gelukkig zijn. Ja. Want uh, dit jaar, dus um, 65, bent u. Wie zou u nou uh, ontzettend graag dit jaar 2012, in uw winkel willen zien en kleden? Daar <laughs> ik denk denken. Oh... Dat is een. Uh, uh, ik ben heel eerlijk nu, tegen u, en dat is ook de bedoeling. We kleden het heel veel leden van het huis, Behalve Willem-Alexander. En ik vind dat hij een fantastische vrouw heeft. En ik zou hem echt leuker kunnen aankleden dan het op dit moment gebeurt. Nou, prins Willem-Alexander, als je het huisterd. hoort. <laughs> ja. Je bent uitgenodigd bij ja. OG uh, Lucink. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Uh, ik sprak dus met een babyboomer wederom die dit jaar 65 wordt. En morgen praat ik in deze serie met de oudschaatser en arts Harm Kuipers. We gaan het hebben over het afbouwen van zijn werk en zijn gevecht tegen prostaatkanker. Morgen dus tussen acht en half negen. En op onze site zijn trouwens alle gesprekken van twee dingen terug te horen. En daar is ook een gastenboek waar u eventueel reacties kunt achterlaten. Nu gaat BNN hier op Radio 1 verder. Uh, Willemijn Veenhoven, wat brengt BNN Today? Nou, onder andere, uh, we zijn live bij de première van Doodslag. De nieuwe film van en met Theo Maassen. Daar, die gaat nu zometeen in première in Eindhoven. Wij zijn erbij. Uh, Frank Evenblijf, vroeger van de Jakhalse. Die doet nu een uh, fantastisch programma waarin hij uh, in de kroeg staat. En met twee bekende Nederlanders praat over 2011 en over 2012. Zometeen is hij hier. En...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 En de koning van Marokko heeft een nieuw kabinet beëdigd. Premier Ben Kirane gaat regeren in een coalitie met twee conservatieve partijen en een linkse partij. Zijn kabinet stelt 31 leden, onder wie één vrouwelijke minister. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 3 januari, 2 over half 9. Goedenavond. Zware windstoten van wel 120 kilometer per uur. Ja, het zal je niet ontgaan zijn. Het stormde vandaag. Daarover praat ik zo meteen kort met Piet Paulusma, natuurlijk, die ergens buiten staat te genieten in de regen. En dan de film Doodslag, die gaat vanavond in première in Eindhoven. Theo Maassen die speelt de hoofdrol en de film gaat over heftigheid tegen ambulancepersoneel. En wij zijn zometeen bij de première. Um, en nog maar 13 van de Nederlanders eet elke dag vlees. Goed nieuws dus vindt de meest sexy vegetariër van 2011. Dat is onze eigen Nicolette Kluiver. Praat met haar en Iens Boswijk van de restaurantrecensiesite iens.nl... over vegetarisch eten en over flexitariërs. De trend van 2012. En onze Joris Kreugel die ging vandaag naar het museum. En daar ga ik mee met een beveiliger. Iemand die de hele dag naast een kunstwerk staat. En ik vraag me dan altijd af... Ja... Is dat nou echt leuk om de hele dag daar te staan? Ik zou volgens mij na acht uur door hoeven zakken. Ja, het gapende gat van de wereld draait door. Dat wordt deze week opgevuld door Frank Evenblij. Die met Evenblij het nieuwe jaar in maakt. En dan praat hij met bekende Nederlanders over 2011 en 2012. Zometeen hoor je daar meer over. Maar eerst even Frank, wat heb jij vandaag gedaan? Um, ik heb uh, vandaag eigenlijk nog niet zo heel veel gedaan. Ik ben... Uh, opgestaan en toen ben ik toch wel vrij nieuwsgierig naar de computer gelopen om te kijken wat de kijkcijfers waren. En dat waren? Redelijk goede kijkcijfers. 444.000 uh, mensen hebben naar het programma gekeken. Daar ben ik toch wel heel blij mee, want dat had ik niet verwacht in eerste instantie. Zometeen veel meer over even blij het nieuwe jaar in. Toen deze topics hoor je natuurlijk na negen Simone Wijnands. Die heeft alvast een update. Met daarin uiteraard het ontslag van Co-Adriaanse bij FC Twente. Daar werd lekker over getwitterd. Verder de SOA-klinieken die hebben het te druk. En natuurlijk de zware storm die ons land eisende. Prima dagje voor het strand. Uitwaaien! Ja. Wij genieten van de natuur. Het schitterende golven hier. Fantastisch. Meer krijg je na 9 uur. Uiteraard de sport op dit tijdstip en uh, dat doet Henry Schut. Goedenavond, Henry. Goedenavond. De Engelse trainer Steve McLaren is de belangrijkste kandidaat... om co-Adriaanse op te volgen bij FC Twente. McLaren werd eerder dit seizoen ontslagen bij Nottingham Forest... en zit sindsdien zonder club. Het ontslag van Adriaanse hing al enige tijd in de lucht... en werd vanmorgen door Twente-voorzitter Joop Munsterman bevestigd. En Munsterman stak daarbij de hand in eigen boezem. Wat duidelijk is, uh, dat wij een inschattingsfout hebben gemaakt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 En dat spijt ons zeer. Co-Adriaanse ging aan het begin van dit seizoen bij FC Twente aan de slag... als opvolger van de Belg Michel Preudon. Daarvoor had McLaren FC Twente naar de eerste landstitel in haar geschiedenis geleid. En mede door dat succes is hij van harte welkom bij de spelers. Middenvelder Wout Brama daarover. Nou ja, als die komt dan is het, een, is het een trainer waar we heel veel succes mee gehad hebben. Waar ik zelf heel positieve ervaringen mee heb gehad. En echt een, een people manager, een hele goede trainer... En, ja, ik denk dat het de beste trainer is die, die, die Twente ooit, uh, ooit heeft gehad. Dus uh, ja, ik ben er heel blij mee als het zo als zal zijn. Volgens voorzitter Munsterman zijn er naast McLaren ook twee Nederlanders kandidaat. De trainingen worden voorlopig verzorgd door de assistenten. En dat zijn Alfred Schreuder, Boudewijn Pauwplats en Jurie Mulder. Liverpool zal niet in beroep gaan tegen de schorsing van acht wedstrijden... voor spits Luis Suarez. Hij werd door de Engelse Voetbalbond bestraft voor racistische opmerkingen... aan het adres van Patrice Evra van Manchester United. Daarnaast kreeg Suarez een boete van 50.000 euro. Liverpool overwoog het vonnis aan te vechten, maar ziet daar nu vanaf... na bestudering van het rapport dat de bond naar buiten heeft gebracht. En de Russische schaatser Ivan Skoberev zal niet van start gaan... bij de Europese kampioenschappen Allround in Budapest. Hij zou komend weekend zijn titel verdedigen... maar hij heeft zich geblesseerd tijdens een krachttraining. Skoberev wil geen risico nemen met het oog op het WK... en richt zich voorlopig op zijn herstel. Volgende maand hoopt hij zijn rentree te maken tijdens wereldbekerwedstrijden. En een week later staat het wereldkampioenschap Allround... in zijn eigen land in Moskou op de kalender. Dat was het. Meer sport... Heel veel meer over Co-Adriaanse straks na Tine. Heb je in de uh, storm gelopen vandaag? Wel gefietst. Je haar zit anders namelijk. Hij ja, komt door die koptelefoon. Uh, het zit aan de ene kant zo helemaal tegen je hoofd geplakt... en aan de andere kant een beetje naar achter. Ja, de wind kwam wel van opzij, dat klopt. <laughs> ja. Allemaal te zien op maar de webcam radio, trouwens. BNN2D.nl. Ja, nee, ja, nou. Blijft radio. Zal ik naar de smink dan? Uh, nee, oh. het is wel heel bijzonder gewoon. Okay. Ik zou het zo... Tot later. <laughs> Harry Schut, dank je wel. Radio 1, PNN Today. Frank Evenblij, die je nog wel kent als Jack Hals Frank, die boomt nog even door over het vorige jaar. En wel van achter de bar in zijn stamkroeg presenteert hij deze hele week Evenblij het nieuwe jaar in op Nederland 3. Hij heeft het over de crisis, goede voornemens, de tranen van zijn gasten en drinkt een biertje met ze. Frank, de supergoede setting. Dan sta jij daar, of je gasten zitten aan de bar. Ja. Jij staat achter de bar. Ja. Dat heb je vaker gedaan, dacht ik. Nee, ik heb, ik heb nooit nee? als barkeeper gewerkt, nee. Nee, maar ik vond het wel een rol die mij paste hoor. Ik voelde me er niet ongelukkig bij. Nee, nee, en het werkt ook wel, hè? Zo mensen aan de bar die dan van alles aan jou gaan vertellen. Ja, grappig genoeg is, kijk, ik heb alleen maar in het begin, als het, als het programma net begonnen is, dan sta ik achter de bar en dan introduceer ik even die gasten. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik het gesprek daar niet zo, dat vind ik niet het leukste gedeelte van het programma. Wat vind je het leukste? Ik vind het leukste om echt één op één uh, uh, met iemand te praten. En ik vind het ook altijd heel fijn om dichtbij iemand te zitten. Letterlijk en figuurlijk. Ja, een hè? beetje in, in, in iemands Nogal. space. Ja. Ja, ja, dat vind ik wel prettig. En Miel Westerik van WNL, die, die was... Soms een beetje ongemakkelijk, geloof ik. Ik stelde wel vragen die niet zo heel makkelijk zijn om te beantwoorden. Nou, behoorlijk. Bijvoorbeeld um, deze. Wanneer was je het gelukkigst in 2011? Ah, mm, het gelukkigste in 2011. Dat is wel wat een moeilijke vraag. Ja, ik denk ik ga er gelijk even diep in. Ja, mijn gelukkigste moment in 2011... Maar als ik dan vraag, wat was het meest ongelukkige moment uit 2011? Het meest ongelukkige moment in 2011. Heb je nog, heb je nog veel gehuild afgelopen jaar? Wat een kutvraag. Ja, dat weet ik. Ja. Ongelooflijk. Maar jij hebt dit natuurlijk allemaal helemaal goed voorbereid. Je hebt een heel lijstje. Ja, nou ja, kijk, het is zo... Kijk, dus kom op, ik, wat was jouw gelukkigste moment in 2011? Nou, voor mij is het heel makkelijk. Ik heb een, een dochtertje gekregen. Ik had zo gehoopt dat je iets anders zou zeggen. Ja, maar dat zou heel zielig zijn voor mijn dochtertje... als ik iets anders zou zeggen. Ja, die is nog en geen één. Is, is dus nee, nou ja, goed. Maar ik, ik vind het ook echt het gelukkigste ja, moment. Ja? Ja, ja, maar dat, dat er is een spookrijder. Op de A4 Amsterdam naar Den Haag. Daar komt hij tussen Zoeterwoude en Leidsendam een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. En probeer die spookrijder met lichtsignalen op betere gedachten te brengen. Hij rijdt op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude en Leidsendam. Ja, dat, ik, vind, ik vind echt... Ook als ik heel hard heb gewerkt en ik word wakker... en zij lacht heel hard in de ochtend, dan krijg ik krijgen gewoon tranen van in mijn oog. Ik vind het, ja, het klinkt allemaal zo zoetsappig. Maar je hebt er wel lang over nagedacht, zeg je net. Waarom ja, dat? Natuurlijk wel omdat ik vond dat ik nog jong was en maar nog ben steeds ben. Ik ben nu 33. En ik dacht, dat kan nog wel even wachten. Want ja, dat lijkt me gewoon wel fijner. Dan kan ik nog even dingen doen die ik wil doen. Qua werk en dat soort dingen. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik ook... ja, ach, Het is ook wel leuk om een beetje jonge vader te zijn. En dan die, toch die andere kant, Frank. Want volgens mij was voor, voor jou vorig jaar een prachtig jaar. Kind gekregen, allemaal nieuwe programma's heb je gemaakt. Ja. Weg bij de jakhalsen. Was er een, een, ergens een dieptepunt? Goh, wat een moeilijke vraag allemaal zeg. Um, nou, hmm. Het dieptepunt van, uh, van 2011. Nee, ik zou dat ook zo gauw niet... Uh... Nee, echt niet? Ah, kom op, ja, je, ik je, stelt, even, je gaat deze vragen elke dag aan mensen stellen ja, ja, Nee, ja, Dat is helemaal waar, maar daarom zit ik ook graag op de positie van waar ik in het programma zit... en niet op degene op de stoel die de vragen moet beantwoorden. Het absolute dieptepunt van 2011 is niet noemenswaardig... Want dan noem ik iets wat gewoon uh, uh, heel particulier is. En, en, en als je zegt dat je je daar druk op moet maken... er is gewoon geen sprake van een diepte. Ik heb gelukkig, gewoon een heel goed jaar man was je. Ja. Maar noem, ja. wat is dan zo'n klein dingetje waarvan je denkt... nou, nah, liever niet meer? Ja, nou ja, het nee, is echt de moeite niet meer. Ik heb mijn huis niet verkocht. Ja, dat is heel kut. Dan kan ik wel eens van wakker liggen. Ja. Ja, dat is crisistijd. Ja, maar ja. Nou ja. Is dat nou zo erg is? Nee. Nee. Wordt 2012 moeilijk nog mooier voor jou dan 2011? Uh, nee, want ik heb tot nu toe, vind ik, elke keer heb ik een beter jaar gehad. Dus, en ik ga er ook altijd vanuit dat het weer beter wordt. Dus, uh, en, en het hoeft niet altijd in, in, in uh, meer programma's te zitten of, of in, in betere programma's. Of wat. Ik vind gewoon, ik vind echt heel leuk wat ik doe. En ik heb heel veel verschillende programma's mogen doen. En ik moet zeggen, ik hou echt onwijs veel uit het werken. Dat vind ik eigenlijk het leukste wat er is. Dus ieder jaar krijg ik de kans om weer wat dingen te doen. En daarom overtref ik het wel iedere keer. Ja, want we hadden het er net even voor de uitzending over... Jij was natuurlijk Jakhals, Jakhals Frank. Toen, ja. toen heeft De Vara kennelijk, dachten ze, we zien wat in jou. Ja. Um, en, en nu mag je een beetje bedenken wat je wil. Nou, het is wel iets anders gegaan. Ik was inderdaad Jakhals. En dat, dat ging mij redelijk goed af. Dat vond De Vara in ieder geval. En ik heb al tijdens de periode bij De Jakhals... best wel veel programma's gedaan begon al na één jaar heb ik een eerste programma gedaan Zweet en banen en vervolgens ben ik interviewprogrammas uh, naast de Jakhalsen gemaakt mm -hmm. met Joep van Heck ja. en later met Anouk en, ja. en, en Borsator. dat deed ik allemaal eigenlijk nog gedurende ja, dat de jachthals. Ja, tijdens de jakhalsen, ja, dat is waar. Dus ja. uh, ik vond het zelf gewoon genoeg geweest als jakals. Dus uh, ik, heb dat, ik ben gewoon gestopt omdat ik het gewoon echt niet meer leuk vond in de zin van om iedere keer maar weer me te motiveren om, om uh, drie minuten filmpjes te maken. En ik heb tegen de vader gezegd... ik zou graag verder willen met van alles en nog wat. Toen zei de vader, oké, okay, daar zien wij wel wat in. Bedenk maar wat dingen. Nou ja, en zo af en toe vallen er wat gaten in de programmering... zoals dat heet. En, en die vul hem... ik met liefde vul ik die in. Wat is jouw kwaliteit, denk jij? Wat kan jij? Ja, dat is ook een, een wijze kutvraag natuurlijk. Uh, <laughs> ja, dat is omdat het heel moeilijk ja. is om over jezelf te zeggen. Maar ik vind, het gewoon, ik vind gesprekken voeren echt, echt gewoon heel leuk. Ik ben gewoon een oude hoer wat dat betreft. En uh, dat doe ik ook graag... Uh, uh, op televisie. En ik denk dat dat een kracht is. Want ik ben denk ik niet een uh, op een topjournalist. Maar ik ben gewoon meer een geïnteresseerd persoon uit een kroeg of ja, zo. Ja, als, als die, die, die, die, die vaste kroegbewoner die er altijd zit. Ja, maar ik denk ook dat ik in mijn gesprekken... of het nou nu op Blijburg is wat dan in een, een kroegsetting is... Uh, uh, maar ook in mijn interviews met, met Borsato of wat dan ook... is het wel vrij informeel. En ik vind dat informele zelf heel prettig... En ik hoop dat de kijker dat ook vindt. En als het iets zou moeten zijn wat mijn kwaliteit is... dan is het misschien dat het. Dan nog even een laatste stukje uit je uitzending van gisteren. Um, ja, aan het eind van de uitzending loop je naar een groot kampvuur... om iets uit 2011 lekker in de fik te zetten. Ja. Kijk, het is natuurlijk eigenlijk volgens mij al eeuwenlang de traditie... dat je na Oud en Nieuw de kerstbomen uit de woonkamer haalt... en dat je die helemaal in brand stert. En ik heb jullie gevraagd om iets mee te nemen wat jullie... In het vuur willen gooien. Iets van 2011 waar je tabak van hebt. Zeg van klaar ermee. Eén ding moet je vertellen, Frank. Nou, ik heb hem nog steeds. Dat lekker... is mijn rode stropdas. En die heb ik aan de wil gehangen. Maar die zou, die zou, als ik hiervoor was gevraagd, dan had ik die in het vuur gewolken. Ja. <laughs> dan heb je het mee gehad. Nou, dan is dat een mooie afsluiting van mijn Jacobs-carrière. Frank blij de hele week nog te zien in blij het nieuwe jaar. In. wie heb je morgen, Frank? Boris van der Ham en uh, Jan-Jaap van der Wal. Morgen vijf voor half acht. Nederland drie bij de Varen. C. van X-Factor in uh, Groot-Brittannië. Leona Lewis, better in time. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Ja, het stormde. Omgewaaide bomen, weggewaaide dakpannen. Wind tot wel 120 km per uur. En er waren er ook nog mensen die er op uit durfden. Ja, het is echt niet uh, gewoon. Ik, uh, ik probeer nu gewoon een duin op te lopen. En het zand, dat uh, waait in mijn ogen. <lacht> ik ga bijna weg hier. Ik, uh... Mevrouw? Ja, toch wel. Nu kan mij er niet blijven staan, hè? Nee, heerlijk hè! Welkom in Nederland. De weerman van Nederland. Piet Paulus, maar goedenavond. Goedenavond, Remijn. Hi, lekker gaan surfen vandaag. Nee, ik ben uh, niet gaan surfen vandaag. Ik heb vandaag wel een aantal opnames gemaakt: midden in de storm, nat geregend. Het hoort er allemaal bij. En vanavond het gaat op dit moment ook nog flink keer, hoor. Ja, terwijl het weer, of het was geen alarm, maar de weerwaarschuwing is alweer ingetrokken, rond 6 uur. Ja, dat snap ik, maar als je dat zo bekijkt wat in, in de kustgebieden gebeurt op dit moment met de westelijke wind, dan is dat uh, nog windkracht 8 een 9, dus dat gaat hm. uh, flink te keren, zeker die buien die nog komen. Ja. Dus we zijn er nog lang niet, uh, Willemijn, dit is, het die, dit is de eerste dag van de storm, driedaagse. Lekker hè? Ja, ik ja, kan lekker uitwaaien. Ik bedoel, als het dan toch in winter is, dan heb je vaak dit deer. Alleen uh, het probleem is dat, dat, ja, dat het verkeer heeft veel last van, maar er zijn ja. nu nog altijd veel vakanties. En het andere probleem is natuurlijk de schade die ontstaat. Daar ben je natuurlijk uh, niet gelukkig mee. Nee, maar ook... het, viel, het viel allemaal wel mee hè? Friesland, Groningen, uh, Noord-Holland was het het ergste, maar veel verder dan een paar omgevallen bomen kwamen we niet, toch? Nee, klopt. En dat komt ook omdat het een zuidwestenwind is. Hè? Van een zuidwestenwind hebben wij op het algemeen wat minder last dan van een uh, west-noordwestenwind. Dat geldt ook voor het water op de kust. En dat zal de komende dagen dus anders worden, want dan krijgen we een west-noordwestenwind. En vooral voor Groningen wordt het de komende dagen heftig. Ja, voor Groningen. Ik, ik denk trouwens voor het hele kustgebied wel, hoor. Ja. En, maar het is vooral... Uh, kijk, wat, wat, wat er gebeurt is, de provincie Groningen die kan het water eigenlijk... Je moet het water lozen in de Waddenzee. En als daar een west-noordwestenwind komt te staan. en die blaast de hele tijd. dan, gaat dat, dan kan men het water niet kwijt. Het ja. moet lager zijn dan op het land. En dat gaat dan niet lukken. Dus wat moet je doen als je daar woont in de kustgebieden? Nou, ik eh, sams vervoerd deur gaat met te zijn. Maar <laughs> de waterschappen. Nee, de waterschappen zullen die hebben berging daarvoor. En die, uh, die zullen vast wel een methode vinden om uh, de boel niet onder te laten lopen. Ja. Maar er gaat de komende dagen wel van veel regen vallen. Ja, ja, maar goed, voor de rest gewoon een beetje oppassen als je op de weg zit, wat dan maar mee. Nou, een beetje. Willemijn. Morgen hebben we al een stevige bui. Ik denk dat donderdag ook een hele, hele slechte dag wordt. Met zware buien, met onweer, met hagel, met zware windstoten. Nee, het gaat nog wel even twee dagen door. Vrijdag kunnen we, we bijkomen. Ah, en wanneer wordt het dan echt winter, Piet? Nou, ik denk voorlopig niet. Het ja. kan niet eerder dan eind januari of uh, februari. Dus zover is het nog lang niet. Ik Paulusma, het maar. Tot ziens. Tot ziens uh, en tot horen. In BLM Today. Van die mensen die dan de hele tijd je naam noemen. <laughs> Dat vind ik had zo curieus. Dag Piet, wat is zuiniger is de vraag. De kachel laag zetten als je niet thuis bent of toch gewoon doorstoken? Die vraag beantwoorden we zometeen in onze rubriek Durf te Vragen. En de SOA-klinieken gaan minder testen en meer doorverwijzen naar de huisarts. Maar hoe ging het uh, testen van SOA's vroeger eigenlijk? Dat hoor je iets na negenen. En nu eerst de eerste dag van onze eigen Joris kregel. Ja, ook ik bezoek wel eens een museum. Als ik dan binnen ben, loopt een beetje langs schilderijen of uh, beeldende kunst. Dan zie je er altijd van die ja, suppoosten, bewakers, beveiligers staan. En die staan dan een beetje de hele dag in zo'n uh, warme zaal. Alles te checken of iemand niet iets verkeerd doet. Dan krijg ik ook altijd een heel klein beetje medelijden mee. Want uh, ja, om dat een dag te doen, dat lijkt me leuk. Maar vijf dagen in de week. En dan de hele dag dat maar in de gaten houden dat mensen die met hun handjes aankomen. Want die neiging die heb ik zelf ook wel eens. Dus we gaan eens even naar binnen bij het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. En Esther en Vik die hebben vandaag dienst. Een uh, collega basis, vier locatie. locatie? drie Driehoven. Moet je ergens heen? Uh, nee, er werd me gevraagd waar ik was. Uh, dit zijn de westzalen van het uh, MMKA en de... Dit is uh, Roger Ravel. Geniet je daar dan ook nog van? Ja, zeker wel. Vooral op rustige momenten. Dan uh, heb je wat meer tijd om ook zelf te kijken. En dat doe je dan ook. Hey, het is doodstil nu even in het museum. Hè? Ja, op dit moment is het weer even rustig. Het wisselt heel erg. In de weekenden heb je honderden mensen binnen. Ja, en je hebt ook dit soort uh, rustige momenten. Dan moet je wat tegen kunnen. Ah, dan komt de collega. En jij bent? Ik ben uh, Fick En jullie zijn hier met z'n tweeën verantwoordelijk? Ja. Hier op, hier op zaal wel, ja. Jullie staan al de hele dag en je ziet altijd musea, zie je inderdaad tussen posten. Of, of beveiligers, moet ik het eigenlijk zeggen. En dan zie ik jullie altijd staan en denk ik: het lijkt me ook best soms wel vermoeiend als je zo'n hele dag er staat. Nou, Naast de uh, kunstwerken. Ja, als het uh, zo rustig is, dan is het inderdaad af en toe wel, uh, af en toe wel moeilijk. Of tenminste wel, wel wat zwaarder. Maar als het, uh, als het druk is, dan uh, ben je ook al bezig. Ja. Maar wat doe jij dan op een hele drukke dag? Uh, ja, je bent voornamelijk bezig om uh, als gastheer te functioneren. En je houdt ook uh, in de gaten of mensen niet te dicht bij je schilderij komen. Wat best wel vaak het geval is. Uh, maar is het soms ook niet heel saai? Ja, ja ik werk hier ook niet uh, in fulltime. Uh... Hoeveel uur zit jij sta je hier per week? Nou, dat zit rond de, de 25. Elke dag geniet je van de kunst? Niet elke dag. Dus, nee, nee. Ja, ik heb er af en toe ook een pauze tussen. Dus dat ik het een beetje kan evalueren, de kunst. Ik kan, er wel, ik kan het wel waarderen. Gelukkig dat jullie dan nog wisselende exposities hebben. Maar als je de hele dag bijvoorbeeld bij de nachtwacht moet staan. Mm. Dat lijkt me echt een hel. Ja, maar dat is hier ook. Ik wil niet weten wat één zo'n schilderijtje kost. Dus, uh... Ik hou er wel van. Ik hou ervan uh, van observeren. Dus ja, uh, ja dan zit uh, dan je hier wel goed. Ja. Waar irriteer je nou het meeste aan die bezoekers? Nou, die mensen zijn niet altijd even vriendelijk. Uh, en het is natuurlijk ook niet leuk om... altijd even leuk om mensen aan te spreken op uh, ja, geen goed gedrag, zeg maar. Heb je soms als uh, hier bezoekers in de houtgreep gelegd? Nee, nee, dat, nee? Is, dat is nog niet <laughs> voorgekomen. Maar wanneer moet dat? Uh, als we er als iets mee deven, dan, uh, dan, uh, dan komen ze de deur niet uit. Als je dan voor zo'n schilderij staat, dan heb je even zin om daar lekker even met je handen zo overheen te gaan. Nou, dat... Snap je dat? Nee, nee. Nee, dat snap je niet. Nee, dat snap ik niet. Nee, ik, heb, ik heb altijd geleerd kijken door je met je ogen. Ja, dat is het museum, is dat, is dat geleerd. Dus ja, dat doe ik. Ik, nee, ik zie daar de meerwaarde niet nee, van. dat snap ik niet. Nee, nee. nee, Hebben jullie dat ook wel snel in de smiezen ook? Van als er iemand binnenkomt die misschien eventueel iets verkeerd doet? Ja, het, het zijn toch wel een bepaald soort... Een bepaald mensen is het, die musea bezoeken... En uh, ja, alles wat daar een beetje vanaf wijkt, dat, dat valt wel snel op, ja. Dus loop je ook achteraan? Niet dat ik echt achteraan loop, dat hij mij uh, ook echt ziet van... oké, okay, hij loopt achter mij, hè? maar je probeert wel gewoon... Uh, tijdens je uh, gewoon onopvallend inderdaad gewoon uh, rond te kijken... en uh, wel op te letten dat het zich gewoon gedraagt. Zij hebben er plezier in. Ik ben blij dat ik hier buiten sta, in de open lucht. Ik heb wel genoten van de kunst, maar uh, om dat de hele dag te bewaken... en naar hetzelfde te moeten kijken, dat zou echt helemaal niks voor mij zijn. van Ed. Heb je nou een vraag op Twitter, dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Iedere dag pikken we in BNN Today een vraag van Twitter en die beantwoorden we. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Ed Stef Brans vraagt. Wat is zuiniger, de verwarming s'nachts lager zetten of helemaal uit doen? Hashtag durf te vragen. Mijn naam is Gerard Rijn, ik werk op de redactie van de Volkssal. Vorig jaar heb ik onderzoek gedaan naar hoe je nou eigenlijk zo zuinig mogelijk moet stoken. Dus uit is beter. Ik heb het ook uh, gemeten bij mezelf. Ik heb vergelijkbare nachten heb ik doorgestookt, dus de kachel op 18 of 19 graden. En uh, de volgende nacht, ongeveer even koud, heb ik hem uitgezet en dan werd het in de huiskamer, ik denk het, ik, geloof iets van 12 13 graden of zo. Nou, dat was echt in het gastduik wel, uh, was daar wel verschillend op merken. Als te vragen. Zometeen meer BNN Today met Simone Wijnans. Die gaat nu zitten met de grote gestifte lippen. Allemaal te zien op 2 BNN Hoi, ik ben Joep. Is het Joep? Klaar? Nog één keer genieten van de oudejaarsconferentie van Joep van het Hek. Als u morgen ergens boodschappen doet en er komt een paar vrienden tegen. Zegt, oh, je was gisteren aan bij Joep. Leuk? Luister morgenacht naar Radio 1. Nou, niet alleen leuk. Leerzaam. Van twee tot zes grappige liedjes, afgewisseld met sketches en conferences. Heel leerzaam. En dan, vanaf kwart voor vijf, de tweede viool. De oudejaarsavondconferentie van Joep van het Hek. Joep van in de nacht van woensdag op donderdag vanaf 2 uur. Kom ik? Joep, in de nacht klinkt anders. Ik ben zo blij dat ik u een keer ontmoet. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bespaar ook op uw accountantskosten. Ga naar cubus.nl, het kantoor met de meeste vestigingen in Nederland. Cubus maakt ondernemen leuk. Lieve Heersbeestje moet doneren, moet. Giro 1107 moet. Moet.nl Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moet.nl. Bespaar ook op uw accountantskosten bij Ido van der Gracht, Cubus Alkmaar. Dit is Radio 1.